Het is vroeg in de ochtend, ik heb de zon vermeden Voor een dikke week heb ik in de nacht geleven Half vier, diepe nachtstraat en uitgestoven. ben pas van vijf uur middags op, heb de dag weggeschonken ja, ja. Maar ik schaam me niet, ik vind het ook niet prachtig voel me net een vampier van 1983 Ik terug op mijn stoel, mijn gemakkelijke zit Zo'n comfortabele zit En laat me nargila bubbelen laat me door niemand trubbelen, Dikke dampe Dode longen, diepe hechtzegd naar mijn kop Draai aan die volume knop, zet logen. en chill laat je op, ook al slaap ik graag op tijd Toch laat ik me steeds verleiden om daglicht te vermijden Het doet me steeds weer pijn, maar de nacht is mijn domein Probeer het toch om te draaien om weer in de dag te zijn Lijkt me toch beter, deze haal ik door tot morgen vroeg Blijf nog wat langer wakker met mijn headphones op morgens bij de bakker Tijd. En niemand die er wakker is, wie kan me bellen, s'nachts leven is sociaal gemist Ik kijk op de klok, het is zes uur in de ochtend zal ik slapen, Gaan of wakker blijven het is buiten koud en donker. Binnen is de sfeer op touw. Als de beat draait, s'nacht, dan komen die teksten gauw. Als deze trek af is, dan pak ik mijn waterpijp. En stop die tabak, appels en fruit, oh, zo rij. Nog even doorwerken, nog dit couplet en refrein. Er is nog tijd om te chillen als we met het nummer klaar zijn. Ik sleep die dag het licht in, blijf wakker om te musiceren. Geen slaap vandaag, ik ga mijn ritme goed versterken. Dag en nacht, het me wel te verstaan. Maar waarschijnlijk zal ik die nacht toch weer doorgaan harde treks pompen. tot vroeg in de ochtend, maar toch beter vroeg naar bed dat ik een broodje bij de bakker halen.